Goedemiddag, ik ben Marco Geitenweek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is aangifte gedaan tegen Ali B. De zanger wordt beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag tijdens het programma The Voice of Holland. Management van Ali B ontkent dat. De bandleider van The Voice, Jeroen Rietbergen, is opgestapt. Hij geeft toe dat hij meerdere vrouwen seksuele appjes stuurde en te ver is gegaan op seksueel gebied. Vanochtend liet RTL al weten dat het programma van de buis is gehaald vanwege de meldingen. Artiesten, theaters en kappers staan in de rij om woensdag mee te doen aan de protestactie Kapsalon Theater. Acteur Diederik Ebbingen bedacht om in theaterzalen een kappers- of massagestoel neer te zetten. Want die mogen wel open en de cultuursector moet nog wachten. We hebben een kapsalon gecreëerd waar je vermaakt wordt. Maar het is natuurlijk een theater. En officieel mag het niet. Woensdag is het geen theater. Woensdag is het een kapsalon. Terwijl mensen een frisse koep krijgen of hun nagels laten lakken, treden er artiesten op. Een ontslag om een doosje Tom Pouze vindt een rechter iets te gek. Een supermarktmedewerker van de DK Markt nam na haar dienst een keer een beschadigd doosje Tom Pouze mee naar huis. De super zette haar na 20 jaar trouwe dienst op straat omdat ze geen toestemming had om het gebak mee te nemen. De rechter vindt dat te ver gaan. DK Markt moet nu 16.000 euro aan de vrouw betalen. En de tenniswereld is klaar met alle drama rondom Novak Djokovic. Er is al een tijdje gedoe over zijn visum voor Australië. Joko is niet gevaccineerd, dus kon hij fluiten naar een visum. Houdt de media bezig, maar de andere tennissers willen dat er in de media meer gepraat wordt over het toernooi en de sport. This whole situation has taken a lot of spotlight away from us competitors that were here to play the Australian Open. But it has taken away a little bit from the great tennis that's been happening over this summer in Australia. Australian Open will be a great Australian Open, uh, with or without him. Over twee dagen begint de Australian Open. Djokovic hoort morgen of hij mee mag doen. Heb ik het weer nog. Het kaart vanavond op in het midden en zuiden van het land. Daar koelt het ook snel af tot rond het vriespunt vannacht. Morgen begint bewolkt. Het gaat al snel mot regenen. Het is dan een graad of zeven. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7... horend richting Zaanstad. Tussen Purmerend en afridweider wormer staat 4 kilometer file... met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het eerste uur van dit programma kwam je eigenlijk al langs, he, Phil Collins. Dan met de groep Genesis en de uh, Invisible Man. En uh, ditmaal een uh, solo plaatje van hem. Je de You Can't Hurry Love aan het begin van het derde uur alweer. Het derde uur Zandvoort op zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. Nou, over een tweetal platen toch uh, we even een uh, uh, pitch report. U hoorde het waarschijnlijk uh, net in het nieuws. Dat, uh, dat de hele toestand van Djorkovic uh, over het Australian Open Tennis een schaduw gaat werpen op, op, op het hele toernooi... en dat de spelers daar, en speelsters daar niet erg uh, happy mee zijn. Zo ook natuurlijk in de Formule 1 nog steeds... de, de, de naweeën van uh, meneer Hamilton. Want die uh, laat zijn gezicht niet zien, die, die doet niks en dit en dat. Maar de, de VIA is toch bezig met een, weer met een onderzoek... dus... Uh, uh, daarover straks meer tijdens Pit Report. Maar ja, die, die houdt de gemoederen ook nog steeds bezig. Ja, en de wedstrijdleiding uh, die, uh, is al ontslagen, heb ik begrepen. Of nou, in ieder geval een andere job heeft hij gekregen. Daarover in Pit Report meer. Maar in ieder geval, de, de, de zwarte auto van Mercedes... die wordt weer gewoon weer zilver. Hè? Ja, is ja, het ja, zo? Die, die wordt gewoon weer zilver. Eindelijk. Dus Mercedes Jeetje. maakt toch wel een, ook een statement richting uh, meneer Hamilton. Van, uh, nou, we gaan weer verder en, uh, en we stopen de mouwen op... En, uh, wat meneer Hamilton van plan is, dat, uh, dat wordt dan in een later stadium beslist. Hij heeft wel te kennen gegeven dat hij uh, dus niet akkoord gaat met de uitslag van uh, het WK van uh, vorig jaar. Goed, uh, daarover meer tijdens Pit Report. Het uh, blijft een crybaby. Yeah? Ja, nou ja dat, dat krijg je een beetje. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Goor. Hij is niet Goor, maar hij heet Goor. Uh, half vijf het dier van de week. En Het gedicht van de week is natuurlijk uh, ja, heel actueel. Uh, de pakkende titel van het gedicht is... Je zult nooit alleen lopen. Dus dat uh, tijdens het gedicht van de week om kwart of vijf. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken... Nou, de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, want Jaap is uh, lekker aan het uh, kijken op dit moment uh, naar ja, ons. Uh, Jaap, Jaap MG. Jaap MG, goedemiddag. <laughs> leuk, dat, <laughs> leuk dat je luistert en, uh, en kijkt. Wat had hij nou net over de boosterprik tegen jou trouwens? Daar had hij al wat over, hè, geloof ja, ja, ik. Ja, die heeft een nieuw, nieuwe slogan uh, bedacht. Oh, dat ben ik heel benieuwd. Die heeft een nieuwe slogan bedacht. Laat en, maar horen. Uh, to be or not to be geboosterd. That's the de booster. Nou, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, maar ik vind deze mooier. Zie of or not to Zie There is no question. Zie of niet hoor, die van jou is ook mooi hoor, Jaap, maar Jaap. was net was net <laughs> net even meer Zie mooie niet. Zie of niet. Zie of niet. Zie of niet. you of niet. Zie of niet. Zie Say a word You can light up the dark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 As you'll catch me Forever Lekker gauw houden op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Je eigen lokale radio met Roy Orbison En You've Got It. En uh, hoe heette die boys ook weer, zei jij, uh, albert jan De Wilberries of zoiets. De Wilberries. En George Harrison zat ook in die band. Oké, okay, oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, You've Got It, hoor. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou ja, je zei het al, uh, de, <laughs> de zwarte auto die wordt eindelijk weer blank, mag ik dat zo zeggen? En, nee, die uh, wordt zilver. Nah, zilver, nee, zilver. Oké, okay, zilver. Ja, zilver, uh, hoe heet dat ook weer? Die zilverveilen Ja, precies. Die uh, bedoel <laughs> ik. Oké, okay, nou, kom erop met het nieuws. Nou, uh, goed. Autosportfederatie de VIA heeft duidelijk gemaakt hoe het onderzoek naar de ontknoping van het Formule 1 seizoen in Abu Dhabi, waar Max Verstappen wereldkampioen werd, eruit komt te zien.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 Mercedes diende geen officieel protest in waarmee de wereldtitel van Verstappen een feit werd. Wel gaf die teambaas Toto Wolf aan dat hij verwacht dat de FIA met duidelijke maatregelen komt. Tot die tijd zwijgt Mercedes in alle toonaarden. Datzelfde geldt voor Hamilton die niets meer van zich heeft laten horen. De zevenvoudig wereldkampioen en Wolf kwamen uh, ook niet opdagen op het uh, verplichte FIA gala in Parijs. Op 19 januari uh, uh, zal de zogeheten Sporting Advi Advisory Committee zich tijdens een vergadering buigen over het gebruik van de safety car. Vervolgens zullen er ook discussies zijn met de Formule 1-coureurs. De uitkomst van de analyse wordt in februari gepresenteerd aan de Formule 1-commissie en vervolgens officieel gepresenteerd op 18 maart tijdens de World Motorsport Council in Bahrein. Op die dag vindt in datzelfde Bahrein de eerste vrije training plaats richting de eerste Grand Prix. Dus we moeten nog even afwachten. Dan beter nieuws. Het Formule 1-team van Aston Martin heeft bekendgemaakt dat, de, dat het de Bolide voor het komende seizoen op 10 februari aan de wereld presenteert. De Britse renstal is de eerste die de datum van de teampresentatie bekend heeft gemaakt. De Formule 1-auto's zien er in 2022 vanwege nieuwe regelgeving totaal anders uit... met bijvoorbeeld minder geavanceerde voor- en achtervleugels. In een poging ervoor te zorgen dat coureurs elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen... worden de wagens een stuk simpeler gehouden. Ook worden de oude 13-inch banden vervangen door exemplaren van 18-inch... Fans konden de afgelopen seizoen al kennis maken met prototypes van de nieuwe bolides. De Formule 1-organisatie bracht diverse foto's en video's naar buiten... en in de fanzone rond het, circuit, rond het circuit, was vaak een fysiek exemplaar te aanschouwen. Austin Martin trad afgelopen vrijdag ook met een andere mededeling naar buiten. Mike Crack, of Krach. Uh, ...gaat aan de slag als teambaas. Hij vervangt Otmar Schnauf, Schnaufnauer... ...die vorige week vertrok en in verband met, wordt gebracht met een overgang naar Alpine. Krak was namens Zauber en BMW Zauber al eerder werkzaam in de koningsklasse. Sinds 2014 stond hij aan het roer van de motorsportafdeling van BMW... Sebastian Vettel en Lance Stroll rijden ook in 2022 voor Austin Martin. Stroll is de zoon van de eigenaar Lawrence Stroll en Krak is een oude bekende van Vettel. De twee werkten samen bij Sauber waar Krak ingenieur was. Het is fantastisch om met hem herenigd te worden. We zullen ongetwijfeld hard werken en we willen winnen. Samen zullen we dat doen, aldus Vettel. Zoals gezegd, het nieuwe Formule 1 seizoen begint op 20 maart. Zet het maar vast in de nieuwe agenda. Met de Grand Prix van Bahrein. En die nieuwe auto's zijn inderdaad nog een beetje wennen. Albert-Jan, wat ook in de fanzone hier in Zandvoort heeft hij gestaan natuurlijk. En wij waren als Zandvoorters allemaal uitgenodigd voor die Zandvoortdag op donderdag. En uh, ja, hebben we hem eigenlijk allemaal kunnen zien. Wel wennen hoor, die hele grote... Het zijn echt... Megabanden die er nou op zitten, dat is niet normaal. Ja, nee, dus, dus, uh, vroeger hadden ze ook van die hele brede. Klopt, banden erop, klopt, dus, klopt. Het is dus, weer terug naar af, ja, eigenlijk. Dus, ja, en hopelijk komt er meer uh, om bij de coureurs te liggen over uh, het goed gaan of niet goed gaan van een race, dan bij de elektronica. Dat is wel de bedoeling. Daar nou, zat ik nog aan die laatste race te denken: hè. die Max Verstappen dan uh, gelukkig uh, gewonnen heeft. Volgens mij ging het verhaal niet alleen trouwens, want daar hoor je eigenlijk helemaal niks meer over. Over het uh, feit dat, uh, dat uh, zeg maar die safety car uh, al een ronde voor het einde naar binnen ging. Ja. Maar het was ook nog zo dat er op een gegeven moment tussen Hamilton en uh, Verstappen zaten achterblijvers. Ja, en die achterblijvers, uh, toen zei, uh, zei uh, inderdaad uh, Red Bull van die achterblijvers, die moeten, moeten weg, die moeten die auto inhalen. Toen zeiden ze, nee, dat doen we niet. En toen bleef die achterblijver ertussen uh, zitten. Nou. En uiteindelijk hebben ze toch besloten... dat die achterblijvers toch uh, de safety uh, car uh, voorbij mochten. Klopt, We ik heb daar een verklaring voor. Want dat deden ze niet, omdat de, de, de, na het ongeluk, na dat raceongeluk... die auto die in de, in de boarding was geraakt... Dat die, uh, dat die plek nog niet veilig was. Daardoor mochten de, de, de uh, ingehaalde auto's niet voorbij de kijk, safety car, kijk, kijk, maar kijk. toen uh, was het op een gegeven moment veilig, alles was weg en toen kwam de beslissing van haal, haal achterblijvers haal in en uh, daardoor kwam Max dus achter Hamilton terecht. Dus volgens de regels had uh, Red Bull op dat punt uh, zeg maar ook gelijk. Ja. Dan oké, okay, helemaal duidelijk. Dat was hem de pit reports. Morgen weer. Uh, ja, kijk wat er gebeurt. <laughs> Oké, okay, dus uh, mochten er nou Formule 1 coureurs uh, luisteren... ...voorzien even wat, he. dan hebben we morgen ook wat. Lekker flauw. Nou, wat een hele mooie plaat is. Uh, ja, die had ik van de week in ik weer in mijn hoofd. He. Dat kan je krijgen. Dat is deze. We draaien ditmaal de uitvoering van Barbara Streisand. Hier is the New York State of Minds. the new york state uh... Het jaar stond het uh, Glazenhuis van uh, 3FM in uh, Apeldoorn. En uh, ja, uiteraard ook helemaal zonder publiek erbij en dergelijke. Het was wel een klein beetje saai, maar toch uh, leuk om het Glazenhuis uh, weer uh, terug te zien van onze collega's van uh, 3FM. En de zonder Milieu en uh, ja, onder meer Drive hebben ze gedaan dan. Maar de Mustard uh, uh, Sheet, dat was uh, de zon van uh, de... Het uh, glazen huis van uh, het afgelopen jaar. En uh, die draaide dus niet, wel de single drive. En daarmee is het half vijf geweest, het dier van de week. Geen Gordon, maar wel gewoon Goor. Ik ben Goor, een reu van ruim negen jaar oud. Omdat er niet goed voor mij gezorgd werd, ben ik op zoek naar een beter leven...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 Ik zoek dus iemand die veel thuis is om dit samen te gaan oefenen. Geeft u mij een tweede kans? Neem dan snel contact op. En waar verblijft onze goor? Onze goor verblijft in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierthuiskermeland.nl Want ook deze goor verdient een thuis. Jazeker. En uh, in, de, in de huiskamer van, uh, van de honden bij het uh, asiel is daar ook een op uh, uh, uh, op jan uh, vast wel. Vast wel. Nou, dan kunnen ze in ieder geval lekker uh, naar, uh, naar, uh, ja, naar dierenprogramma's kijken uiteraard. Hè? Dus, uh, ja. Ja. En dan uh, lekker uh, genieten. Nou, Goor uh, zit nog wel even in het uh, asiel. Dus meld je aan voor Goor. En uh, misschien een nieuw baasje voor uh, dit dier. We'll have En dat was de single van Seal, You're the Crazy. Lekker om hem weer eens terug te horen, deze geweldige plaat van Seal. We zitten vandaag ja, in een dag na de persconferentie, de coronapersconferentie... waarin bekend is gemaakt, Albert-Jan, dat inderdaad de horeca, evenementen en cultuur nog steeds niks... ...niks uh, mogen doen en nog steeds uh, te maken hebben met een uh, lockdown. En vandaar uh, dat er heel veel, uh, in heel veel plaatsen vandaag uh, soort uh, lockdown-protesten uh, zijn gestart. Waaronder uiteraard uh, in Zandvoorts. We hebben er al aandacht aan besteed. We hebben de burgemeester gehoord. We hebben Peter Tromp gehoord. We hebben uiteraard contact genomen met uh, Ron van uh, Laura en Hardy over hoe hij het op dit moment ervaart in de Haltestraat. Dat het feest kan nog even doorgaan. Nou ja, feest, het is eigenlijk een, een protest in... Uh om te laten zien van, ja, dat ze toch wel heel erg belangrijk zijn en dat ze er toe doen. Dat er kan nog doorgaan tot aan uh, vijf uur en zo dadelijk hebben we ook nog het uh, gedicht. Ook nog een klein beetje in het teken van dat protest heb ik begrepen. Helemaal, dus actueel om het zo maar eens te zeggen. Dat bedoel ik en ook in Heerlegom uh, vandaag uh, protesten uh, bij de horeca. Daar hebben ze het uh, niet uh, met name over uh, alcohol, maar nou, oh, nou alcohol... Ze hebben wel alcohol, want ze hebben kluwijn uh, daar uh, in okay. Heligom. Dus uh, daar zitten ze lekker uh, allemaal op dit moment uh, in het uh, centrum van Heligom uh, aan de kluwijn. Tezamen met bitterballen. En ze hebben al geluncht daar. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Dus, dan zit je zo gezellig. En dan wordt het weer vijf uur. En dan, dan houdt alles weer op. En dan, ach, ach, ach. Beetje sneu. Ja, zo, nou, dat is het uh, zeker. Zodra ik het, uh, het gedicht van de dag. Wat is de, de titel van het gedicht? Je zult nooit alleen lopen. Je zult nooit alleen lopen. Die gaan we doen na het volgende plaatje. Nou, Ik heb een keuze uit twee, maar uiteindelijk is het toch uh, deze geworden. De single van uh, Marguerite Eshuis. Hier is Black Pearl. vanaf 1 uur was de horeca in Zandvoort geopend voor TKW. Officieel dan inderdaad vanwege een protestactie met, een, ja, met een, zeg maar een toestemming. Nou Zo wil ik het ook weer niet zeggen. Maar in ieder geval met het begrip van de burgemeester en de handhavers. En dat duurt nog tot aan 5 uur. Nou, wij hebben er vandaag al diverse keren bij stilgestaan bij deze actie. De protestactie van de horeca. En het gaat natuurlijk over het loslaten van de corona-lockdown... of de strenge corona-lockdown. Regels altijd goed, maar we moeten toch weer even een stapje verder. Dat is eigenlijk uh, de boodschap die gebracht wordt. En uh, ja, daarvoor hebben we ook het gedicht van de dag vandaag. En uh, het gedicht van deze dag, op deze uh, lockdown... of anti-lockdown-dag, om het zo maar even te zeggen... is uh, Je zult nooit alleen lopen. Als je door een storm loopt... hou je hoofd omhoog. En wees niet bang... niet bang voor het donker. Want aan het einde van de storm... is een gouden lucht. En het zoete zilveren liedje... van de leeuwenrik. Loop door... door de wind. Loop door... door de regen. Ondanks dat er met je dromen gewoeld wordt en weggeblazen. Loop door. Loop door met hoop in je hart. En je zult nooit alleen lopen. Je zult nooit, nooit alleen lopen. Loop door. Loop door met hoop in je hart. En je zult nooit, maar dan ook nooit alleen lopen. Nooit alleen lopen. Als je door een storm loopt...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 En ook nooit alleen lopen. Nooit alleen lopen. Loop door. Loop door. Met hoop in je hart. En je zult nooit alleen lopen. Nooit alleen lopen. When you walk Oh Deze is een single van Jerry en de pacemakers die ondersteunt de actie van vandaag. You never walk alone. Hier ook voor wat betreft de horeca in Zandvoort. En ook deze kwam langs trouwens in het gedicht Door de Wind, Door de Regen. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.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 weer een hit uit uh, het programma De Beste Zangers, je hoorde door, door de wind, door, door de regen de single van uh, Miss Montreal Ja, jij hebt uh, de juiste tijd uh, voor je, Albert Jan Want uh, ja, hoe laat is het nu eigenlijk? Heb jij ja. enig idee? Of 16 uur 52 16 uur 52 Nog acht minuten te gaan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 heb ik nog iets laten liggen? Sta ik bij jou nog in het kreet? Hier heb je mijn laatste tientje. Je ziet, het is de hoogste tijd. Wat blij. Er is ook in de Zandvoortse horeca een protestactie gaande. Nog tot aan vijf uur en dan gaat echt de stekker eruit. Dat zijn de afspraken met de burgemeester. Zo zij dat hebben gemaakt inderdaad voor wat betreft deze actie. De actie You'll Never Walk Alone, zullen we maar even noemen. Ja, klopt. En we hopen dat over twee weken... dat als er weer een persconferentie is, dat we er inderdaad dat dit heeft bijgedragen aan het weer heropenen... van cultu culturele bioscopen, uh, de theaters en natuurlijk de horeca. Ja, het begon eigenlijk eh, eerst alleen uh, in Limburg. En uh, in Brabant had je wat uh, acties. En je ziet nou dat er ook in uh, deze regio... Uh, heel veel acties hebben plaatsgevonden. Waaronder uh, ook, uh, die ik zojuist noemde... met de bitterballen en de gluwijn en ja. de lunch in uh, Hillegom... Bij onze Zuider-buren uh, vanuit uh, Zandvoort gezien dan. Maar ik hoop dan wel dat de horeca open mag blijven. Nou, laat, laten we dan zeggen tot zes uur. Dan kunnen we ook nog een. Tot buren. zes uur. Dan dan, we ook nog even. De volgende actie is ja. tot zes uur. Ja. Ja. Laten, nee, laten we gewoon uh, zorgen dat ze gewoon weer tot uh, drie uur uh, door mogen uiteindelijk. Uiteindelijk... De, dat, uh, dat zou het mooiste zijn. Daar gaan we heen, maar het uh, is dus een oplossing. Het zal komen. nog wel eventjes een tijdje duren hoor, trouwens. Maar goed. Laten, en de evenementen, he, vrienden van Amstel, wat, uh, wat zeg maar helemaal afgelast is en... Uh, ja. ja, dat heeft miljoenen gekost ook om dat uh, op te bouwen. En al die mensen die hebben hart en ziel erin uh, gegooid om, uh, om daar een mooi uh, succes uh, van te maken. We hebben ook, uh, de hele wijk hebben, uh, hebben ze geoefend uh, daar. We hebben nog een klein stukje van uh, de optredens kunnen horen bij het uh, programma BO. Op uh, RTL4 uh, in de avond daar hebben we wel van genoten. Maar ja, dat was toch niet het optreden nee, in Ahoi. Nee, nee, nee, nee. Want dat ik, is klopt. echt een feest daar, hoor, altijd. Uh. Ja, klopt. Jij ging er vroeger altijd heen. Ik ging daar zeker altijd ja, heen. Dat ja, heen. Ja, hartstikke leuk, joh. Ik bleef, dus, voor, ik bleef voor de TV. Dat is <laughs> ook verstandig in jouw geval. <laughs> ja, ja, heel, heel verstandig. Ook een dagje ouder, ja, hè, Albert? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, dagje ouder, Freds. Uh, ja, nou, ik heb hem nog niet gezien, maar niet gezien. Uh, waarschijnlijk komt hij uh, zometeen wel met uh, Entertainment for You. We wachten het heel even af. Ja. En uh, wij zijn er morgen weer. Uh, vanaf twee tot vijf. Wordt er nog een voetbal dan? Uh, ja nou, met de topper FC Groningen thuis tegen... Tegen PS. Meen je dat nou? Ja, ja, ja. Oh jee. Kaart. Groningen thuis, altijd lastig. Die gaan wij volgen morgen bij uh, ja, Zandvoort op zondag. We hebben natuurlijk de Eredivisie. We hebben uh, de tweede uur hebben ZFM in de regio. We hebben natuurlijk onze vaste items. Dus genoeg reden om ook morgen, zeker met dit gruwel weer, lekker naar de radio te luisteren tussen twee en vijf. Of langer zelfs. Want wat is het koud hè? Dus lekker binnen blijven, luisteren naar de radio. En dan zeggen wij: mooi!